Maar volgens VN-cijfers zijn er de afgelopen weken tenminste 48 leerlingen... en 7 docenten omgekomen bij aanslagen in Nigeria. De man van 23 uit Koeverde, die gisteren werd aangehouden... voor een reeks branden in Eihorst bij Meppel, heeft bekend. Hij gaf tijdens politieverhoor toe dat hij betrokken is geweest... bij acht branden in huizen en vakantiehuisjes. Vandaag is ook een tweede verdachte aangehouden, een man van 22 uit Meppel. Over hun motief is niets bekend. Het weer, vannacht kans op mist, bij 8 tot 12 graden. Overdag zonnig en temperaturen rond 25 graden. Aan zee, hier en daar nevelig en bewolkt en een paar graden koeler. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB-verkeersinformatie, de A15, Rotterdam naar Europort is tussen Hoogvliet en Spijkenisse dicht door een geschaarde auto met caravan. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jan onder de Radioshop Mijn naam is Jan Roos en ik zal deze week iets minder in doen dan vorige week, want ik neem uw klachten wel serieus. Ja, ik ben Jan Heemskerk en ik ga lekker, lekker op vakantie. naar ja, deze uitzending. Ja, gewoon gelijk. En we willen trouwens even onze collega John Jans van Galen ongelooflijk feliciteren met zijn 73 e verjaardag. Je ziet en je hoort het niet aan hem. Nou, zeker niet. Uh, je kunt het natuurlijk ook inbellen bij Echte Jan. Uh, voor de Echte Jan gaan stellen gaan telefoonnummers 0800 en telefoonnummer 2. Natuurlijk voor een wat een geleuter. En de stelling van vanavond is Rutte 2 is het slechtste cabinet sinds door nou en ook Ach, vele jaren daarvoor nou goal. sinds de oprichting van Democratisch Nederland juist wat ...is die Rutte 2... ...en voorstelbaar sleutel. Het oh, is vreselijk, een waardeloos kabinet. <laughs> Als het niet zo erg was, zou het grappig zijn. Zo is het. Ja. En echt Jan de B of de B niet eens genetisch bepaald... ...dus wil je met alle liefde van de wereld Geert ...wil alsnog gelijk laten krijgen dat er sprake is van islamisering... ...door halal vuilnisbakken te plaatsen. Wat? Halal vuilnisbakken halal te plaatsen. Vuilnisbakken. Zoals dat de moslimpjes ook blij zijn met hun huisafval... ...zoals de stad Alkmaar. Dan ben je dus een ontzettende Johan-Jan. En laten we eerlijk zijn, Alkmaar is natuurlijk ook een van de lelijkste steden van dit land. Nou, nah, ik heb hem hele jeugd doorgebracht. Oh, dat de... zou je ook niet zeggen. Zij <tie> ja, en jij ook volgens mij, eh, jongvriend? Ik ben nog onder... nooit. Ben... Nee, nee. nee. hij oh, wordt in Bergen natuurlijk. Ja, ja, okay. ja. ja, dat is een groot verschil. Ja, dat ja, is een heel verschil. Nou, laten we nou eens ja. even kijken wie deze week nog meer... Echt, jongen, of wat is het? Ja, jongen, dat is een sekje toch nog aan het praten, jongen. Maak het online. is nog niet te veel over, jongen. Kom, Houten. Wees eens een beetje scherp, jongen. Neem een kopje koffie. Ah, heerlijk jongens, ik heb er weer zin in. Het, ja, wordt, het wordt toch een beetje hysterisch vanavond, denk ik. Denk het ook wel. Eh, uh, bouwkabolle Moest van ver komen, maar ja, als je eenmaal uh, zo goed in het klassement staat, <coughs> staat, ja, dan kun je, <coughs> kun je denk ik meer pijn lijden dan anders. <coughs> ja. Nou, ja, roken en wielrennen, het gaat niet samen, hoor je nu ook. Eh, hebben we in het land nog echte mannen? Naast Jan en mij, vraag men dan. Ja. ja. die hebben we. Het is een Groninger. En hij staat tweede in de Tour de France Wegens. Heel hard fietsen. Een nuchtere, fijne vent is die Bouwka, laten we eerlijk zijn. En Mollema, als je luistert met je serenreed van de Van toe, Wij zijn trots op je. En bedankt voor het vernieuwde vertrouwen in Hollandse man. Ja. Enorme jammer. Waanzinnig. En nog steeds tweede, toch Krapen. erboven geklauwd weer. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik zat even te kijken, oh ja. maar uh, je kan van die vroem ook niet winnen, want vroem is vroom. een zak drugs op wielen. Nee, als je ik zo weg... Dat, ik denk dat de toer schoon is. Ja. Helemaal. Ja. We gaan verder met, uh, schoon gesproken, Samsung. Dat betekent dat de rekening van deze crisis eerlijk moet worden verdeeld. De inkomensverschillen worden dus verkleind. Oh. Oh. De aller, allerengste man van Nederland wordt enger en enger en enger. Het beleid van Samson eens loopt alles wat ooit heel was. Meneer, veroorzaak in de crisis nog meer crisis, want Dietje heeft een ideaal. Namelijk dan wordt iedereen even arm. De badmutswiel wil gaan extra gaan nivelleren. Dat is een duur duurwoord. Verjatten bij de werkende man en geven aan de slapende man. Samson is de grootste struikrover van dit land. En hiermede een onwijze Johan. Jan? Uh, nou, ik zou je vertellen, als je het concept uh, echt, Jan of Johan, toch echt uh, wil bevestigen... Stel je voor, ik wil uitleggen aan iemand wat een echte Johan is. Een echte Jan begrijp ik niet, maar wat is dan een jon? En dan zeg je, Diederik, Struikrover, Samson. Oh, je bedoelt iemand die zogenaamd idealen heeft en de hele middenklasse aan gort helpt. Ja, die bedoel ik, ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, leuk. Oh, oh, wacht. Zijn broer. Zijn vriendje. Mark Rutte. God heeft nooit bedoeld dat deze kinderen zo lijden... als tegelijkertijd in een wereld waar God ook iets mee te maken heeft... in mijn ogen, ja, ook voor gezorgd is dat er vaccins zijn. Dat Rutte een waardeloze premier is, dat wisten we al een tijdje. Dat hij gegijzeld door de PvdA alles uitvoert... waar de oorspronkelijke VVD een hekel Hallo aan had. VVD. Dat weten we ook. Dat meneertje Koekenpeertje de regie niet in handen heeft... was ook al bekend. Maar dat hij nu zegt dat God vaccinaties heeft gemaakt tegen de mazelen, is toch wel een giller? Wat kan die god van jou er ook even iets aan dit pauperkabinet van je doen, Markie Markie Markie? jonge jonge jonge Ik wist niet dat hij van God was. Ja weer. heel erg, elke zondag in de kerk. Echt ongelooflijk hè? Nou Mark, uh, je, nou, je bent een ongelooflijke jongen, want het is een zootje met Rutte 2. Uh, ik wil ook bij deze uh, aankondigen, wat wij eigenlijk al weken ja. aan het doen ja, zijn of maanden. Ja, ja, ja, ja, nou ja, ja, vertellen dat ja. dit een waardeloos kabinet is ja. en zo snel mogelijk moet opzoden niet erin. Ja. Uh, vanaf vandaag is het... Uh, actie. Actie bij de echte Jannen. We uh, het niet meer. Rutte 2. Uh, Rutte 2. Weg ermee. Weg ermee. Nou, is dat ja. niet enig? Dat is leuk. Ja. Oh. Maar even oh. voor we nou verder gaan over even Rutte een momentje. 2. Even dus, oh. Ik denk dat de kabouter een, een, een, een, een, een, een leuk geluidseffectje oh. erop heeft. Oh. Oh. Uh. Wat was dat? Ja, wat is dat dan? Is dit nou leuk? Ik, uh. Je zit niet bij 3FM. Wil je alsjeblieft ophouden met die kinderachtige Rob van je? Maar ook een wind en dan iets wat in zee valt. Breken de golven van Kunnen we even verder nog? We hebben namelijk nog John de Wolf. Over de dood. Ik wist niet wat ik verwachtte van dit niet. Jij weet niet wat een wolf is. <laughs> oh jongen, dit is toch vies nou, dit. Oké, okay. over de doden, niks dan goed bij de echte Janne. En zeker niet over dode dieren die de hele pleuren zou je de maling nemen. Hartstikke leuk, een me goed, Een me goed en een wolf die heel Nederland bezig hield. Maar gewoon doodleuk uit de achterbak van de is gepleurd. Wolf, de echte Janne, salute you! Maar zo is het maar wel. Oh, Ja, Johan, Echt Jan, of Jan? Jan? Echt Jan. Ah, Zijn we al begonnen? Ja. Oh. Echt de Jan, of Jan? Kees de koort is macro-econoom en analist en columnist bij BNR Nieuwsradio. Hij staat bekend om zijn hekel aan roze wolken... en is vannacht voor het eerst sinds lange tijd weer onze hoofdgast. Welkom, Kees. Goeiedag, jongens. Daar Kees. Kees, hoe, hoe is het met je? Ondanks dat vreselijke kabinet... Heb je al ja. gehoord dat we actie gaan voeren tegen het kabinet? Nou jongens, je moet wel heel erg doof voor zijn. zijn. Doof zijn wil je dit niet gehoord hebben. Ja, daar heb je wel een punt. Maar ik ben bang dat het niet zo vaart gaat lopen met uh, Rutte 2 weg ermee. Oh. oh, maar je steunt ons wel? Dat is een ander verhaal. Maar als je gewoon kijkt naar uh, de onderlinge verhoudingen. Wie wil er nu een crisis? Ja. Want als er nu verkiezingen komen... Dan gaan de PvdA en de VVD naar Nederland leiden. Dus die zitten niet te wachten op een crisis. Maar wie wil er regeren? En ik denk dat de andere partijen daar niet om staan te springen. Dus dan zeg jij nou dat er een collectieve scheiterigheid is in politiek in Den Haag... om ons uit de crisis te helpen? Dat denk ik wel, ja. Maar dat, die Dat, mensen dat die... is ook wel begrepen eigenbelang natuurlijk. Ja. Want als je nu de kastanjes uit het vuur moet halen... dan word je daar over een paar jaar echt op afgerekend. Maar zeg dat eigenlijk hoor. ook dat, dat Rutte 2 het ook eigenlijk niet kan helpen... omdat het misschien wel een beetje crisis is? Nou, nou, dat, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, nee, maar ik, een vraag, Jan. nee, maar ik dacht dat je het even op ging nemen voor Rutte 2. Nee. Want dat kan echt niet. Nee. Kees, uh, nu zijn die mensen, die jongetjes en die meisjes... die zitten eerst bij de, bij de, ik, bij de jonge socialisten... of van dat soort Engel jeugdgroeperingen... omdat ze namelijk uh, idealistisch zijn... het land willen verbeteren... en tegen de tijd dat ze aan de knopjes mogen draaien... om die pleurenzooi een beetje te verbeteren... dan durven ze niet, wil je zeggen. Dus eigenlijk wil je zeggen dat politiek een totaal failliet iets is? Uh, nou, dat, dat is wel streng. Maar het is natuurlijk heel opmerkelijk. He, ze hebben de blinde ambitie om verantwoordelijk te zijn. En dat, want je wordt niet zomaar minister. Daar moet je een heleboel voor doen. Precies. En tegen de tijd dat je het bent... dan loop je weg voor het maken van iedere keuze. Neem, dan loop je weg voor het verantwoordelijk zijn. En dus je, wil, je wil het worden. Je wil verantwoordelijk worden, verantwoordelijk worden. Maar het niet zijn. Dat is natuurlijk het verhaal van de politiek. Niet alleen in Nederland. Dat zie je overal in Europa gebeuren. Vooruitschuiven, Tijd winnen. Geen maatregelen nemen en hopen dat het goed komt. Dat is gewoon het beleid van alle kabinetten in ongeveer alle Europese landen. Dan zou je dus zeggen: uh, hopen dat het goed komt. We gaan stilzitten en uh, hopen dat iemand voor ons die crisis op gaat lossen. Want in Den Haag gaan ze die doen. Maar nee, onze grote vriend. Nou, trouwens, dat is helemaal niet Diederik waar. Diederik, als ziet, die roept: Weet je wat we gaan doen? We gaan even nivelleren nu. Is dat verstandig, Kees? Ja, geen idee waarom hij dat wil. Ik zou ja, zeggen... Omdat het een idealist is, want hij ja, wil belang... steen van zijn je, je, geven aan de armen. Je zou zeggen als politici dat je probeert de economie weer op gang te helpen. Ja. Begin daar eens mee. Ja, maar dan zeggen ze dus, he, dat, dat, dat, dat, ik heb ook ervoor doorgeleerd. Dan zeggen ze dus ja, maar als dan onder in de markt weer meer geld beschikbaar komt... gaan al die mensen meer geld uitgeven. En waar gaat dat geld dan vandaan komen? Oh, ja. nee, verhaal, kijk, het verhaal is heel simpel. Je, je kunt dingen bedenken waarmee de economie weer op gang kan helpen arbeidsmarkt hervormen, herstructuringen doorvoeren, regels afschaffen. Maar dat betekent voor iedere maatregel die je neemt... moet je als waar een gevestigd belang aanpakken. De vakbonden zijn je vrienden, wil je geen ruzie meer hebben. De milieu zijn je vrienden, wil je ook geen ruzie meer hebben. En zo met alle belangen worden verdedigd door belangenbehartigers. En wat je nu ziet gebeuren is dat geen van de politici bereid is... om een belangenbehartiger aan te pakken en maatregelen te nemen. Dus wordt de pap en nat nathouden een beetje vooruitgeschoven... en hopen we maar dat het goed komt. En omdat... En je kunt je blijven verschuilen achter. Laten we zeggen, de relatieve rust in de economie, die, die als het ware gebracht wordt door de monetaire autoriteiten in Frankfurt. Die ervoor gezorgd hebben dat het allemaal een beetje rustig is op de financiële markten. Waardoor de rente laag blijft. En het net lijkt alsof er niet zo heel veel aan de hand is. Maar langzaam maar zeker zie je die economie verslechteren. Want als je de situatie van nu vergelijkt dus met die van twee jaar geleden. De ekloosheid is hoger. we heb het niet over ZTB'ers. De huizenprijzen zijn verder gedaald. De bezuinigingen komen eraan. De situatie in de bank is niet opgelost. En de politiek. Die blijven wel een beetje rondzongen. Dus in vergelijking met twee dagen geleden gaat het echt een stuk slechter. Alleen het gaat heel langzaam. Dus het, het is geen crisis, tenminste. De geur van paniek hangt niet, hangt niet, in, de, hangt niet in de lucht. Dat ja, is, het is te deze uitzending wel hoor. Maar Kees, daar gaan we dadelijk nog uit. Met je, met je welnemen pakken we nog even uh, ander diefstalnieuws aan. Namelijk de trajectcontrole op de A2 richting Amsterdam. Ja, dat we vandaag. Ja, nee, die is, is, is, is nu, nu 12 minuten bezig. Ja. <laughs> dus rijden van Utrecht op de A2 naar Amsterdam. Pas op, want de. de heb je cruisecontrole? De, ja, de, de 98. Want ze. ze, ze Plukken je, ja. ze naaien. Want dit staatskassie echt. moet toch vol. Want we ja. moeten toch echt veel geld hebben om. 40 miljoen allemaal op de heenweg. En er komt ook nog 40 miljoen op de terugweg bij. Ja. Wat vind je nou eigenlijk zoiets van die, van die trajectcontroles? Ze, ze zeggen in Den Haag. Ja, maar we willen het voor de veiligheid. Maar dat is gelul, is toch melkhoek, Kom op nou even. Veiligheid op de A2. Vijf banen. Dan moet je hier best nog een ongeluk te krijgen. Ja, dat is waar. Nee, dan nee, komt iemand anders eruit. Hé trouwens, Geert Wilders die uh, heeft gezegd dat de islam een groter probleem is dan de crisis op dit moment. Deel jij die mening? Nee, natuurlijk. Oh ja. Nee. Niet? Dat kun je het niet serieus nemen. Oh, nou, oké. Okay. Hé, hey, en, en dan zegt hij we... Ik zou zeggen dat een paar honderdduizend mensen werkloos zijn. Hè, dat een heleboel mensen enorme financiële problemen kennen. En dan zijn. Wat, wat zijn dan problemen met islam in Nederland? Zeg het eens. Nou, hij zijn dan iets waar je wel mee eens bent. Is namelijk dat Rutte het land kapot maakt. En nou, daar ben je het wel mee eens. Nou, goed. Rutte doet niks. Ja, precies. Het dat, land kapot maken. Ja. Nee, maar gezien zeg maar ons Rutte 2 weg ermee... actie zou het leuk zijn als je dan zegt... ja, inderdaad, hij maakt het land kapot. Nou, ja. hij doet niet. Ja, hij doet namelijk van alles, hè. Er wordt 6 maart bezuinigd, straks, hè. dat is toch het plan althans. Is dat een verstandig idee? Nou kijk, je moet eigenlijk terug naar het verleden. Het traditionele recept was altijd... als we als land in problemen zitten dan moeten we Keynes, een bekende econoom, ja. dan moeten we er gewoon geld tegenaan smijten. Dan neemt de overheid het stokje even over tot ja. het publiek weer zin in krijgt en dan gaat het allemaal weer goed komen. Dat, dat is het verhaal geweest. Tijdelijke schuld, uh... tijdelijk, dat is het verhaal geweest na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Alleen na de crisis in 2009 is op een gegeven moment gekeken. Zijn we allemaal aan het gaan kijken van wat hebben we nou al die jaren eigenlijk gedaan? En de financiële markten, die zijn tot de conclusie gekomen dat er op allerlei plaatsen heel veel rare dingen zijn gebeurd en die zijn als het ware veel strenger geworden. Die zeggen, die gaan niet meer akkoord met zomaar geld. En die de financiële markten, die verantwoordelijk zijn voor de rente... een hele belangrijke economische variabele, Lage rente goed, hoge rente slecht. Die zeggen, als jullie niet op de centjes letten... niet op zetten, zetten, dan gaan wij, worden wij nerveus. Gaat de rente omhoog, wordt het probleem groter. Dus waar je traditioneel laat gaan smijten maar geld tegenaan... is er nu als het ware de onrust, de onrust... op de financiële markt bovenop gekomen. Die zegt, als jullie rare dingen doen... Worden wij nerveus, gaat de rente omhoog, wordt het probleem groter. Dus iedere regering zit nou tussen een spagaat van... Nee, we, we, we willen eigenlijk veel geld uitgeven. Maar ja, we moeten wel zorgen dat de financiële markt ons, ons niet al te veel afkraken. Dus dat, dat is het probleem met... Is dat aangegeven. ook in de, in de reden waarom ze gewoon stilzitten? Want ze denken, ja jeetje, dan krijgen we hoge rente, dat willen we ook niet. Ja, dat nou ja, willen allemaal niks doen. Erin, nee, dat, dat, maar dat, dat probleem is als het ware. Dat financiële marktprobleem is een beetje gecounterd door de, de financiële, monetaire autoriteit. Hè, door Mario Draghi in ja. Frankfurt, die heeft gezegd... Jongens, jullie kunnen op me rekenen. Nou, daar is de zaak voor van geworden. Maar het oplossen het aan het praten brengen van de economie, dat kan Draghi doen. Dat moet gebeuren door Rutte, Dijsloem en al en alweer meer zei. Die moeten ervoor zorgen dat die economie weer aan de gang komt. Nou, het, dat doe ik het, toch dat ook als je zegt dat we auto moeten kopen. Ja, ja, dat is dat een tekst. Maar dat... Wie het ook helemaal uh, ziet, het is uh, president Hollande. Hebben we nou bekend. Het, ja. uh, de, de, de crisis is bijna voorbij. Uh, Hollande, overlezen. die ziet economisch <laughs> ja. tellen. die Frankrijk ja, nog wel. Droom na, droom dat is toch een heel droom, goed droom, nieuws. Droom lekker door. Eén oh, nee. Nee, kan happen. Op zich kun je zeggen: van als Eens? we meer gaan besteden, dat is goed voor de economie. Dat is ook zo. Ja. En, want of naar de overheid besteden of wij besteden, dat, dat besteden is in principe goed nieuws. Maar als jij. Eh, een heleboel mensen die hebben, die hebben het op dit moment moeilijk. Ze zijn werkloos of die zijn bang dat ze binnenkort werkloos gaan worden of een huis dat staat onder water. Dus je kunt toch niet van mensen verwachten, als het moeilijke omstandigheden zijn of dat ze onzeker zijn, dat ze veel gaan besteden. Dat, dat is gewoon jezelf voor de gek houden. Jij moet verant als persoon ben je verantwoordelijk voor je familie, voor je gezin en niet voor de BV in Nederland. Daar is Rutte en die 150 mensen voor verantwoordelijk. Die moeten zorgen voor ons. Jij moet zorgen voor jezelf. En de, de politiek moet een beetje de kaders creëren waarbinnen wij als waar moeten kunnen opereren. Ja, en dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt niet. Ja, nou, lekker dan. Hey trouwens, ben je nog bij de, bij de bijendagen geweest? Nee. Oh. Nee, maar er waren 20.000 bezoekers bij de bijendagen. En ik maak me nou gewoon een beetje zorgen om de bij. Om de insectenstand te in Nederland. dat is een persoonlijke duurzaamheid. Heb je duur zelf ook een bijenkast? Uh, ik heb zelf ook bijen, ja. ja. En um, ook muggen geen... en spinnen. <laughs> en, uh... Je woont in de natuur. Ja. Nou, goed dan niet. Ik denk, we gaan het even. Hebben. Kijk je wel de tour trouwens? Zeker. In zit je ook oh, no, dat vind zeker, ja. ja, zeker, nou, zeker. Zit die vroem aan de doop of niet? Nou, dat kan toch niet, van die vandaag, nee, die gozer. Dat kan niet, Kees, dat kan niet. Nou, Jan, zo heel veel beter was hij ook niet aan de rest, hè? Hij, hij, op, hij gaf gas, hij, die, die berg was bijna zo stijl dat hij eraf mieterde. En hij, hij gaf gas, jongen, de, de, de, de, de de rubber van zijn wielen zat toch op de asfalt te kleven. Nou, nou, Burning je, rubber. Je, je kunt hem lopend bijhouden hoor. Denk je dat? Nou, niet, niet heel lang. Maar als ja, je gewoon kijken hoe dat mensen met een tijdje kunnen bijhouden, gaat het niet echt hard. Maar hij wint, wint 1,5 minuut in 10 kilometer. Nou, dan ben je niet uitzond. Dan ben je niet zo ongelooflijk gestimuleerd. Ben je al helemaal in de molle uh, Nee, Nee. nee, nee. Het ik helemaal, helemaal niet hoor. Maar ik, bedoel, ik vind het toch wel knap dat die twee jongens dat zo leuk doen. Nou, wat leuk. Ja. Uh, nou, Marco uh, Molle-Machel is te uh, luisteren. Het, uh, Jan Neems, heeft ja. vind het knap nee, een de berg maar dit is toch niet gebeurd? Oh, en we oh, oh. het toch altijd van die geëzing moeten hebben? Dat was toch altijd het grote talent? Of loop ik nou heel erg achter? Nou, Johan, nou, nou laten we hier maar over ophouden. <laughs> ja, dat vind ik niet... Uh, nee... Nee, de gezing is al gewoon een tijdje, daar nou, nou, dat... zijn er heel veel verwachtingen van. En die breekt dan telkens. Dus dat valt weer of zo. Dat doet het nog steeds. Ja, dat is toch wel een tijdje geleden, Jan. Nou, dat maar doe ja, ook nog, volgens mij. Hé, hey, maar... uh, Kees, we je het hier even bij, hoor. Want dat loopt even met Jan even mis nu. Ja. Sorry. Tot straks. Ja, toch, dat is toch ook zo? Kees? Het <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> is toch helemaal verschrikkelijk. <lacht> nou goed, dan gaan we nu naar een reactionaire mening over iets. weer la vie, Jan Roos. <lacht> De grootste soap van deze komkommertijd is die over de dode wolf in de Oostvaardersplassen. Het geeft niet alleen de nieuwsluwheid aan, maar ook het niveau van onze politici. Naar het schijnt is het beest voor de grap daar neergelegd. Anderen ontkennen dat weer, maar goed. Eind 19e eeuw waren ze uitgestorven in ons land. In ieder geval is er nu weer één wolf. Eén dode wolf. En daar gingen ze in Den Haag met elkaar over in debat. U hoort het goed. Er ligt één dode wolf in een polder en ons parlement gaat met elkaar in discussie... over de toekomst van de Wolf in Nederland. Dat lijkt al lachwekkend, maar het debat was nog vele malen lachwekkender. De VVD, u weet wel, die voormalige rechtsliberale partij... waar zinnig denkend Nederland op heeft gestemd en dat nu nooit meer doet. Al dat draaien en naaien van ze. Die VVD wil de Wolf afschieten, Eén dode wolf en de VVD pleit om het beestje neer te knallen vanwege de volksgezondheid en verkeersoverlast. Eén dode voor de grap neergelegde wolf met een bever in zijn pens en de VVD wil hem afschieten. Het hele land wordt naar de vernieling geholpen door het kabinet, door Europa, door de banken, door de multiculturele flop... Door verzekeraars, door fraude en corruptie, door salafisten, door weet ik niet wat. En daar doet de VVD geruk aan. Maar u kunt rustig gaan slapen, lieve mensen. De grootste partij van het land wil als er wolven komen, ze allemaal doodschieten. De kans dat de VVD bij de volgende verkiezingen zelf wordt afgeknald, is in ieder geval wel een zekerheidje. Nou, ja dat zal ik uh, missen de komende drie weken, hoor. Nou ja, kijk, het is wel Echt. zo dat het... Uh, het is vaak zoeken naar een stukje kwaliteit bij de Nederlandse publieke omroep. Alleen, ja, je weet gewoon dat op uh, 0,18 uur op maandagochtend... er een hoogtepuntje is. Ja, ja, Standaard, ja, ja. Is, wekelijks. Ja, nou, je ziet ook zo'n piek in de luidse cijfers hier ja. ook. ja. Nou goed, zie je ook, ja, dan... ja, dat zie je ook vaak. En ik denk dat ik heel veel mensen help hiermee. En trouwens, voor te... de goede orde... Kees de Kort heeft zojuist nog heel goed uitgelegd... Uh, waarom het met Robert Gees maar niet lukken wil. Jammer dat jullie niet mee mochten genieten. Maar uh, Roos, en je weet hoe het is. Naast gespeurd, uh, voornoemde Kees de Kort... naar het tekenen van herstel. Maar het zou ons verbazen als hij er al veel heeft gevonden. We gaan het eventjes nog verder hebben over de economische stand van zaken in ons kikkerlandje met ons deskundige hoofdgastmaker... econoom Kees de Kort. Ja, wat laten we dat eens even doen, Kees. Uh, Kees, eigenlijk is het uh, uh, vrij simpel... Uh, de overheid, eh, Mark Rutte, Rutte 2, uh, weg ermee. Die doet geen moer. Wat moet er gedaan worden. wat die bange poepertje in Den Haag niet durven? Uh, de, de, de, de microfoon is voor Kees de Kort. Nou, dan moeten er moeten twee dingen gebeuren. Op de eerste plaats. Kijk, we leven in een kredieteconomie En de cruciale rol in onze economie. wordt gespeeld door de financiële instellingen, de banken. Nou, die hebben. In, in een lange tijd allemaal domme dingen gedaan. En die betaalden daar nou een prijs voor. Die, die liggen als het ware aan intensive care. Ja, maar misschien... Ja, sorry, wat hebben ze verdomme gedaan? staan? het is bijvoorbeeld nou, niet. Ja, daar in zet in zet een schuldenval zit Ja, We moeten moet even, moet even terug als het ware. Kees ging het uitleggen. Ja, Kees ja, ja, ja, had een, een abstractie... Kees nee, was, ja. was nog geen, geen halve minuut onderweg nee, om uit te leggen... De, en je, je gaat er zo doorheen schreeuwen. Nee, we moeten, terug, moeten als het ware terug naar... tussen 2000 en 2007, 2008. Toen we, toen we met z'n allen dachten dat we op water konden lopen financieel kon alles. Het plan was niet gek genoeg of het was geld voor... de, de hypotheek was niet hoog genoeg of het was geen probleem. Iedereen had een blind vertrouwen in de toekomst. het publiek, de bedrijven en de banken. En die hebben toen een heleboel dingen gedaan... waarvan ze nu zeggen... dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar de, dus die periode dat je als bijstandmoeder met één been... Uh, een enorme hypotheek kon krijgen... Uh, uh, dat, dat is eigenlijk het begin van Al dat de in de geweest. We Daar dat weten we nu van dat dat onverstandig was. Dus die banken zitten nu, die kijken tegen... Enorme verliezen aan. Potentiële verliezen. Ja, overigens, uh, alle bijstandmoeders met één been die luisteren. Het was niet was persoonlijk, niet, uh, persoonlijk, persoonlijk bedoeld. bedoeld. Nee, anders krijg je brieven Dat heb ik ja. nog gezien Precies. Dus die banken die, die staan aan de vooravond. Ja, hoe moet het verder? Die, moet die staan aan de vooravond van de enorme verliezen. Die kunnen ze niet leiden. Dus die banken die, die gaan als het ware op slot. Die doen niet al te veel meer. Dus precies. Want dan, al die schulden die ze, die ze, die ze echt uh, hebben toegestaan. He? Die, die zijn geen reet meer waard. Dus nou als ja, die allemaal. Een behoorlijk aantal. Die gaan niet meer terugbetaald nee. worden. Dus die banken staan. Als ze als die, als die verliezen moeten nemen. Dan zijn ze dood. Gaan ze failliet. Nou, ja. Dat willen we niet hebben. Dat dat we doen, niet want hebben. het vertrouwen in de banken moet blijven bestaan. Dus die banken die zijn extreem voorzichtig geworden. Ja. Dus wat prioriteit 1 is. Hoe komen we het aan cel? Die banken financieel gezond krijgen. Om, hoe dan ook. Linksom of rechtsom. Of zorg, Die banken veel meer geld gaan krijgen. Als, eh, om te versterken. En dan kunnen, dan kunnen ze namelijk wel verliezen nemen. En kunnen we verder kijken. Ja precies. Dus de, die banken. Daar moet geld in. En, en wiens geld is dat dan? En dat is, dat, is nou, dat is nou eigenlijk de grote discussie. Niet mijn geld, Kees. Ook niet mijn geld, Kees. Nou, dat moeten we nog gaan meemaken. Maar goed, de maar, maar, maar, maar discussie is... daar moet heel veel geld in. En waar gaat het geld vandaan komen? Ja. Waar vind Zomaar, jij dat geld zou je vandaan zeggen... Dat gaat, dat gaat als het ware... de eigenaren van de banken moeten, erbij, moeten er geld in steken. Precies. Nieuw geld. Maar de bankenlobby... die heeft al, is al jarenlang in staat... om ervoor te zorgen dat dat... die optie is van tafel. Want de bankenlobby zegt... Als wij als eigenaar moeten meebetalen... Ja, dan ontstaat een enorme crisis. Dat willen we niet meer. dat is... ja, domino-effect van de nou, handel. Ja, even een momentje. Ja, ik snap het Stel nog een nou. Even naar de mensen thuis toe. Ik begin snackbar Jantje. En uh, op een of andere manier... wil men mijn frikandellen niet. En gaat dus mijn snackbar redelijk naar de kloten. Dan zeg ik dus... ik als eigenaar van snackbar Jantje... wil niet financieel verantwoordelijk zijn... voor het... Ja. Fun, niet functioneren van snackbar Jantje. Dus, alle mensen die bij mij geen frikandel hebben gekocht, die moeten nu een kwartje in leven om de boel te redden. Dat is het verhaal, Jan. Ja, Kijk, dat, mooi dat, zo kan dat, het ook, hè? He? Dus Ja, dus in normaal en in het bedrijf... He? Metaforen. Normaliter is het zo dat de eigenaar als het ware weer geld bijlappen... Behalve bij de banken. Daar is de bankenlobby in staat geweest... om de afgelopen vijf, zes jaar dat tegen te houden. Dan is dat systeembankengelul wat we al krijgen. Ja, nou, dat is ook het verhaal van ja beleggers moet je ontzien. Maar waarom pikken we dat in we, die omdat, omdat, paupers in Den Haag? Nee, omdat niet alleen de paupers in Den Haag... dat is wereldwijd en de monetaire houdt het uit. Want dan wordt er geschermd met... als dat gebeurt, ja, dan gaan we enorme problemen krijgen. En, en we weten, dan moet je terug in de tijd. Sinds september 2008, toen met de Lehman-crisis... Yeah. toen we inderdaad grote problemen hadden. En de bankenlobby schermt dan van... Nou, dan komt er een beetje pech weer in een Lehman-crisis. Nou, dat wil niemand meer. Dus die optie van beleggers la de eigenaren laten bijbetalen... die is eigenlijk een beetje van tafel. Nou, in 2008 is er één keer bijgestort. He, dat hebben we weinig gedaan met z'n allen. Yep. Dus de politici willen het niet meer. Dus die banken die zitten in een soort no-man's land... van de banken lobbyen in staat... om e de eigenaren te vrijwaren. De politici willen niet meer bijlopen. Dus die banken die, die blijven aan het infuus zitten. Dus zolang de bank aan de fusie zit, komt er sowieso geen herstel... want dan gaat de kredietverlening onder druk te staan... en we leven in een kredietmaatschappij, dat is één. En op de tweede plaats moeten de politici... Maar moeten we eigenlijk wel in een kredietmaatschappij blijven leven? Want als ik dat zo dat brengt het ons niet zoveel goed. Nou ja, het, brengt, het brengt je goed als, als je geen gekke dingen doet. Een wat... beetje krediet. Is Kijk, wat, wat, wat, wat, wat een groot verhaal is... Wij dachten 2000, wat, wat 2000, 2000, 2007 waren exceptionele omstandigheden. Dat waren uniek gunstige omstandigheden met geleend geld. En wat denk, en, dus nu moeten we een stapje terug doen. Maar als jij denkt dat exceptioneel dat, dat normaal is, ja, dan is een stapje terug te doen veel moeilijker. Want van normaal naar minder is een stuk ingewikkeld dan van exceptioneel naar normaal. Maar Kees, uh, jij schetst dat systeem, hè? die kredietensituatie met banken, dat vanuit daar het opgelost moet worden, dan kunnen we een ja, stapje dat, verder. Dat, dat, dat is één. En op de tweede plaats moet als het ware de regering ervoor zorgen dat die economie weer aan de praat komt. Daar kunnen ze niet zelf voor zorgen, maar ze kunnen bijvoorbeeld de arbeidsmarkt versoepelen. En ja, dat kan helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld alle zinloze regels afschaffen. Dat kan helpen. Ze kunnen in de vergunningensfeer een heleboel dingen gaan doen. Nou, voor hun eigen vlees snijden. Eigen vlees snijden. Dus, maar dat gebeurt ook niet. Dus aan, op twee plaatsen, twee cruciale plaatsen, de banken... dat sukkelt een beetje door, er gebeurt niet veel meer. En in, in Den Haag doen ze ook niks. Dus dat is de reden waarom problemen nog steeds per dag groter worden. Het lijkt niet zo, maar het is wel zo. Maar het alleen, het gaat heel langzaam. Ik heb een vriend, die heeft een beetje te veel aan de zachte hars gezeten. En die zegt dat het Ja, en uh... We worden in de greep gehouden van het groot geld en de grote bedrijven. Dat denk ik altijd, de man is niet helemaal goed. Kan hoor, niet erg. Ik wil nog steeds een biertje met hem drinken. Maar, maar eigenlijk heeft hij dus wel een punt. Want als dus die banken uh, en de veroorzaker zijn van de ellende... maar die ellende niet zelf willen opruimen... Uh, en de overheden daar dus niks aan durven slechts kunnen doen dan zijn zij wel de baas over de crisis waar wij nu voor moeten bloeden. Ja, maar je moet, je moet je wel realiseren dat we er in die tijd ook allemaal van geprofiteerd hebben. Want die fijne hoge huizenprijzen die iedereen zo fijn vond, dat is ook een resultaat van banken die alles maar goed vonden. Dus we hebben als samenleving tussen 2000 en 2008, hebben het als een warm bad omhand, Het was allemaal fantastisch. De banken hebben het mogelijk gemaakt. Die hadden had, had beter nee kunnen zeggen. Het is de meeste onder ons inmiddels wel duidelijk... dat, uh, dat we daarmee uh, in ons eigen voet geschoten hebben. Ja, maar, ik ken mensen die hebben huizen gekocht... die eigenlijk veel te duur voor ze waren. Dat is nou duidelijk geworden. Maar ook al die mensen zijn aan het proberen... hun leed af te wentelen op anderen. Ah. Dus er is niet, ik ken ja, helemaal bij wie niemand. Kan ik dan wezen? Nou, dat proberen ze in ieder geval. De belastingbetaler aan te spreken. Want ik hoor niemand die zegt van... Ik heb een huis waar dat onder water staat. Ik neem mijn verlies. Nee, iedereen denkt van, want wij zitten ook in de stand, binnenkort gaat het beter. Even wachten, want misschien gaan de huizenprijzen omhoog. Even wachten, want ja. Ja, je weet, kan, ik, kan er iets geregeld worden voor uh, verliesreductie? Dus we zijn zelf, kijk, we zijn zelf net zoals Jan. We krijgen de regering die we verdienen. Zo zijn wij ook, want ook wij nemen geen verlies. Ook wij willen niet op de blaren zitten. Terwijl we moeten terug van die exceptionele situatie van 10 jaar, van 15 jaar geleden naar een normale situatie met, als het ware. Dan zijn we minder rijk. Maar goed, de banken doen gemoer en Den Haag doet gemoer. En dus ja, wij, wij ge zelf ook niet. Ja, en wij zelf willen eigenlijk ook niet helemaal terugschakelen. Dus uh, we rijden nu gewoon met geblendeerde ramen op een uh, ravijn af. We, we glijden langzaam maar zeker de heuvel af, ja. Nou. En, en, en wat ligt en daar, wat, ja, wat onder daar onder? Wat is daar aan die heuvel? Wat zit daaronder, Is dat dan heel diep vallen en dan met z'n allen kapot? Nou, dat, kijk, dat is de vraag. Want je hebt, je hebt de economie en de financiële markt, die verantwoordelijk zijn, die als het ware via de rente... En de, heel veel invloed op de economie hebben. Dus zolang die financiële markten maar rustig blijven... gaat het heel langzaam zeker en kan het een hele tijd duren. Maar op het moment dat die financiële markten nerveus worden... en er rare dingen gaan gebeuren... dan komt het proces van verslechtering en stroomversnelling. Dus Mario Draghi in Frankfurt van de ECB... Ja, dat is de man die dan probeert te redden wat het redden valt. En de politici, opnieuw in, wereld, in Europa, die verschuilen zich achter hem. Die zegt, nou Mario, zorg jij er maar voor... Zolang jij de zaak rustig hebt, fijn ik zijn collega Benencki in Amerika... die had uh, een ongelukkig moment een paar weken geleden ineens gezegd... van nou ja, misschien is het een beetje aantrekt... hier, dan gaan we die, die steunmaatregelen ook voorzichtig eens een beetje terugdraaien. Ja. Dat is niet bevallen, hè? Ja, maar dat is het verhaal. Dat is, is, is, is natuurlijk raar van de financiële markten. Die, die kijken niet de financiële markten, traditioneel... kijken naar de economische ontwikkelingen... en proberen te voorspellen wat er gebeurt. Gaat het slecht? Krijg je andere koersen als het goed gaat? Dat doen we niet meer. We kijken nou alleen maar naar... De monetaire autoriteiten, Bernanke en Dratschi, en als die ons helpen, komt het allemaal goed. Dus ieder geluidje van misschien stoppen we ermee, ja, dan, breekt, weet je wel, dan breekt de helder los en dan weten ze niet hoe snel ze weer moeten geroepen. We moeten toch wat gaan doen, want anders gaan die financiële markt al rustig worden, gaat de rente omhoog, komen wij in dieper in de problemen. Ja, maar ja. dus die, die, die stoetharspel van Rutte en Duizelbloem. Die, die doen gewoon eigenlijk niks, want ze, ze denken: nou, die die, die, die, die, die doet het wel, Precies, Even, ja. en wij kunnen gewoon lekker, lekker naar, nee, naar een handelsmissie naar Aruba. Nee, de, onze mark nou, nee, onze markt is naar. naar onze is met een handelsmissie naar Aruba. Ja, ja. Hoe groot wil je het gelul hebben? Aruba is net zo groot een als hele een lullig in Gelderland. Zie je hem voor dat hij er dus zegt... Ja, ik ga nu op een handelsmissie naar, naar Brunsum in Gelderland. Ja, maar, maar Jan, dat is ook het probleem. Kijk, wat een een te, te, het probleem is natuurlijk in de Nederland... We zijn lang, kijk, in 2006, 2007 had iedereen een blind vertrouwen in de toekomst. Het kon alleen maar goed gaan. Ja. Wij allemaal. Nu is, dat, is het vertrouwen onder druk... En als die, hoe, hoe, hoe raar die uitspraken van de Rutte zijn... ga meer besteden, handelsmissies... Doen, dan zie ik toch te kijken van... hij is de baas van Nederland. Is dit wat wij verdienen? Je, dat, dan, dat, betekent, dat betekent dus dat het vertrouwen van het publiek... in een, op, een mogelijke oplossing komt onder druk te staan. Dat betekent dat we voorzichtiger gaan worden. Dat we minder gaan consumeren. Dat we meer gaan sparen. Spiraal naar beneden. Grace, Spiraal we gaan er zo direct gaan we het er verder over ja, hebben. Maar, want we gaan er ook nog even ja. hebben over wat, wat of we niet wat... we kijken allemaal leuk al die oplossing... maar of we niet wat met wat grotere messen, wat dieper in het vlees moeten snijden... bijvoorbeeld de EU uit. Ja, we gaan het er zo over hebben, want uh, nou, ik, ik, ik ga dan morgen op vakantie. Daar ben ik gelukkig drie weken van verlost. Maar vanavond moet ik nog even het gruwelijke, geweldige radiospel. Oh, mijn god. In quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jan Radiospel. Het allergrootste hoogtepuntje van het dieptepuntje is natuurlijk het klote spel van de kabouten. Maar ja, je moet toch wat met die gehandicapte verticale jongens. Dus nou ja, Ik leg er nog één keer uit. We gaan het heel snel doen. Als jullie niet bellen voor dat prachtige echte Jan, dan niet. Weet je, dat vind ik ook best. Nou, in ieder geval, ja, ik leg wel een keer uit ja. in het citaat dat je straks te horen krijgt. Hè, er zitten dus drie nieuwe vrijtjes vanmorgen. Welke ja, is natuurlijk een vraag? Bel 0800 als je ze herkent. Als je ze dus niet herkent, hoef je niet te bellen. Maar dat, daar, daar ja. hebben we dus geen zin meer in. Van, nee, ja, kan ik het nog even horen? Kan ik het nog even horen? Nee, goed. En het winnaar krijgt de enige echte, enige echte, echte, echte t shirt En ik heb ongelooflijk pijn in mijn kop gekregen van al dat, al dat vreselijke depressieve economische gedoe. Godverdinkt. Nou, laat maar dat horen dan de explosieve opruimingsdienst Defensie zijn er voor het eerst geslaagd om een succesvolle hartoperatie uit te voeren bij een foetus. Nou, daar kan wel om lachen. Ja, sorry hoor, maar ik trek dit helemaal voor gemeten. Hoe <lacht> jij het maar af? Ik ben het zo. <lacht> Wat een troepje. Je zullen het de komende paar weken ook zonder wij moeten doen, boef. De, ne, ne, ne, ik, ik heb geen flauw idee. Het was echt heel slecht gemonteerd. Ik kon er ook <lacht> geen wel van maken. Nou ja, Paul... Maar het waren drie fragmenten. Paul, wil jij een beetje de antwoorden? Hé, hey, Ja, hey, natuurlijk. Echt, hey, echt de Paul. Hé, hey, hier komen de antwoorden. Nou, daar komen de antwoorden. Ik hoef nog niet meer te horen, hè, dus, Nee, fijn, fijn, fijn. Bom gevonden en wel geëxplodeerd aan het strand. Nee, bij... ja. Dat is één. Ja, goed hoor. Nummer twee, ja. foetus geopereerd, klein jongetje geopereerd in zijn hart. Ja. Waar de moeder zat. Oh ja, ja dat zou... Ik heb, moet ik zeggen, ik heb het spel niet gemaakt, ik weet de antwoorden nee, maar niet. Het maar het, wel zo knap, hoor. het was misschien wel knap is op zich wel knap. Wat? Ja, dat ze in de in en... die buik van die moeder. Oh, kon dat Paulus opereren. dat wist. dat nou, ja, ja, ja. was het makkelijkste. <laughs> oh. Maar nou wordt het even lastiger, Paul. Ja, ja. Nummer ja, de... drie. Rutte in Texas. Nee. Godverdienk, we waren bijna in de, de, de eerste wel, Paul, speler Paul, van de rotzooi. Uh, maar je je bedankt. Hebt he. Andere mensen vooruit geholpen. Ja, uh, en, uh... lieve dames en heren, jongens en meisjes, uh, die hun uh, best willen doen om de echte, echte, enige, echte, echte ja, te worden. Je hoeft nog niet maar één antwoord te geven. Ja. Die andere twee hoeven dus niet meer te horen. We proberen een beetje efficiënt het spel te spelen. We gaan verder met Ed. Hallo. Hallo. Nou, Ed is aan de hart. Dat gaat lekker hoor, Ik denk de bezuinigingen bij Defensie. Wat zeg je? De bezuinigingen bij Defensie. Ed, ik nee. zou je één vertellen: volgende keer als je naar nou liters gaat, leg ze eerst in de koelkast. Want deze is hard ja, okay. ja, okay. de hart aangekomen. Ja, laat het eerlijk zijn. Oké. Dank hè? die Jan luisteren hoor. Gewoon lekker warm bier drinken hoor. Ja. Johannes, ben je daar? <lacht> Johannes? Nou, volgens mij is de nee. hele open richting weer aan het bellen. Ja, nee. nee. nee. De, de, de nog een keer, Wat hebben je nou gezegd? Ja, en ook in de echo en alles. Gaan Willem, maar weer. Gooi deze daar? maar weg. Gooi deze ook maar weg. Uh, ontzettende Rutte 2. Wij gaan mee. Willem. Willem. Oh, Willem. Willem. Ja, weet je wat? Uh, steek het echt niet aan t-shirt, maar uh, landelijk in de reet. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Uh, je nog maar... vertellen wat het was? Uh, uh, nobody gives a shit. Nou, Klaar, dit spel. Het was namelijk, het was namelijk zo. Dat, uh, ja, ik ga het toch vertellen. Wat is het? Dacht, het was de, de, de, de oh, orkaan luk. in Taiwan. Babyboemers muziek erbij. Nou, kunnen we wel even pissen. Uh, oh, en uh, jouw Boekenstijn vraagt of we nou eens een keer uh, goede vragen willen stellen, kees te kort. Vind ik ook een optie. Nou, uh, we, we, dus, misschien kom maar door met Boekestijn. Nee, we, we, uh, Kuppenveld. We moeten Kuppenveld. Kuppenveld hebben. Oh, God ja. Nou, heel Berichtje in een fles. Gooi mij uit, hoor. Je moet altijd eens nagaan. Dat je dus als volwassen man... dat zingt... Berichtje in een fles. het is teurig, jongen. Geef niet het eieren gelegd, jongen, man. Nou ja, goed. Laten we eventjes iets anders gaan doen. We gaan straks met Kees praten over hoe we dit land uit de stront moeten trekken. Maar eerst... In ieder geval weten we wie het niet doet. Wie doet het niet? Ons uit de stront trekken, Jan? Rutte twee. Ja, dat klopt. André Gerrits is hoogleraar Russische politieke geschiedenis. En misschien kan hij ons dus wel uitleggen waarom Rusland, klokkenluider, Edward Snowden al weken in een transitruimte onderdak biedt, maar tot op heden nog geen asiel of toestemming voor vertrek heeft gegeven. Ja, we wel even met uh, professor Gerrits. Goedendag, professor Gerrits. Ja, goeiedacht. Goeiedacht. Nou, uh, om even te beginnen, hoe staat u in de zaak? Is uh, Snowden een held of een landverrader? Toch, hele goede vraag. Hé, uh, hey, wacht eventjes, nou. die, die moeten we noteren. Kunnen we een scoopie hiervan maken? Ja, dames en heren. Dames en heren, jongens, mij zegt de luisteraars. Het is niet te geloven, nee. maar Jan Heemsterk die stelt zo net een. Hele goede vraag. Een hele goede vraag. Volgens André Ga Gerrits, de, de Ruslanddeskundige van de Universiteit van Leiden. Nee, maar meneer Gerrits, ik denk misschien uh, waarom, waar, waar ben ik in beland, maar het gebeurt niet zo heel vaak ja, dat Jan uh, zomaar opeens een hele goede vraag stelt. Nee. Ja hoor, nee, ik vind het best. Oké, mooi. Um... Geen tweeën. Hij is en geen held en geen landverrader. Het uh, ligt er een beetje aan hoe je kijkt naar de zaak, maar ik zou zeggen... het is in gewetensnood gebracht medewerker van een Amerikaanse geheime dienst. En dat de Amerikanen daar niet blij mee zijn, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, dus u maar heeft het is echt een... aardig wat hij allemaal aan de, aan de schandpaal genageld heeft. Want dan weten wij ook wat de Amerikanen en waarschijnlijk ook allerlei andere... Yeah. Dus u zegt eigenlijk vanavond toch per saldo wel blij dat hij, dat hij het gedaan heeft? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, als de Amerikaanse regering erop voorstaat dat uh, privacy voor de burgers een groot goed is. dan moet die Amerikaanse regering die privacy niet voortdurend met voeten treden. Dus nou, zelfs dat ben op niet deze reis. manier. Precies, vind je ook niet? Ja, ben ik ook helemaal met u eens. Hé, hey, uh, die, die, die Poetin, speelt hij niet een beetje hoogspel? Nou, want hij zit nou, toch een beetje Obama te fucken? <laughs> nou, juist ja, niet. Dat is nou precies het probleem. Uh, daarom wilde hij die, die, die, die Snowden ook niet houden, omdat hij bang is dat hij ruzie krijgt met Obama. Hij vindt natuurlijk leuk om een beetje de Amerikanen te pesten. Dat geloof ik ook wel, vooral dat de Amerikanen de Russen zo lang gepest hebben de afgelopen jaren. Precies. Maar ik geloof dat hij een beetje geschrokken is van uh, de reacties van de Amerikanen op het feit dat Snowden daar in Moskou op het vliegveld zit. En klaarbelijkelijk, je kan zeggen wat je wil van die Poetin, maar hij is toch vooral een heel pragmatisch mannetje. Die uh, vindt Snowden ook weer niet zo belangrijk... dat hij denkt van... het uh, de kost van goede relaties met Amerika. Dus hij is hem liever kwijt naar rijk. Nou ja, goed, daar nee. nou heeft Obama Poetin schijnbaar al twee keer gebeld. En recentelijk weer omdat, uh, omdat uh, Poetin... dus die, die mensenrechtenorganisaties had toegelaten bij Snowden en zo. Ja. En dus kennelijk uh, zit, zit, nou ja, zit Obama er redelijk dicht op. Uh, maar Poetin is dan toch ook weer niet zo dat hij hem ineens uitlevert of zo. Nee, maar dat zou ook wel heel erg ver gaan. Poetin zoekt een manier om hem uh, naar een derde land te krijgen... Uh, en daar zijn ze nu mee bezig. Uh, hij wil uh, waarschijnlijk naar een land in Latijns-Amerika. Een land ja. althans dat geen uitwisselingsverdrag met uh, de Verenigde Staten heeft. Nee. Eh, daar zijn ze naar op zoek, maar dat is een stuk ingewikkelder dan ze ja, dachten. Wat vindt u er nou van dat uh, keurige EU-landen, uh, dat ze het, het regeringsvliegtuig van Bolivia de toegang tot het luchtruim ontzeggen? Laat landen in Wenen. Het gaat toch wel een beetje ver allemaal, vindt u niet? Zij gaan we ja, allemaal vliegtuigen lopen aanhouden overal, alsof ja. er misschien een klokkenluider nee, in maar zit? Ik wil hier even. We hebben een professor aan de lijn. Oh sorry. Uh, dat betekent dat deze meneer gestudeerd heeft. Dus dan vind ik ook dat we op een bepaald niveau ons gesprek moeten houden. Je kan niet vliegtuigen lopen tegen te houden in de lucht, want je kan nee, hem niet dat, lopen ja. in de lucht. Nee, maar dat is. Nee, sorry. Dat zou nog wel kunnen, maar dan flikken ze naar beneden met een grote snelheid. Vallen. Uh, ik was op vakantie. Ik heb het totaal gemist. Later, geloof ik, nog een keer in de krant gelezen. Waar was uh, u naartoe op vakantie? De... Wat zegt u? Waar was u naartoe op vakantie? Naar Italië is het niet erg Nee, daar ja, was, was het leuk. Maar u kon daar dus zomaar heen. Ja, en en stoden niet, dus. Althans, de, de, de president van Bolivia, die kon niet. Hoe zit huis. het eigenlijk met, uh, nee, met nee, de, nee, de, de insecten in, uh, in Italië? Waren er veel muggen? Want ik vind dat er eigenlijk heel weinig muggen in Nederland zijn op dit moment. Ik moet een beetje vergeven, Jan ja, dat... is op het ogenblik heel druk met insecten. Dat komt omdat hij vandaag ja, de bijenstand in ja, zijn eigen tuin zit zitten bewonderen. En daar ja. is hij helemaal van de leg van. Nee, maar toch. Maar maar ik in... heb heel lang doorgestudeerd. Ik weet weinig van insecten, moet ik zeggen. Maar uh, dat zal wel iets te maken hebben met het koude voorjaar. Ja, zowel hier als in Italië. Nee, dus in Italië viel het ook wel mee met de muggen. Het viel uh, heel erg mee. Oh, heel mooi. Erg. Ja, maar goed, goed, nog eventjes, we gaan als je het goed vindt Jan, nog even door over de, de, over de, de, de, de, de, de, de hoge commissaris voor de mensenrechten, een oh, ja. zekere Navi Pillai, oh, ja. die zegt zelfs, namens, dus de NAVO, eh, namens de VN dus blijkbaar, dat mensen die onthullingen doen over het schenden van mensenrechten zoals de recht op privacy hebben recht op bescherming. Dat vind ik nogal een tekst. En dan toch trekt Obama zich er niks van aan en vindt nog steeds dat het een landverrader is. Ik vind u daarvan. Uh, ja, ik, daar vind ik op zich helemaal niet zoveel veel van. Dat Obama vindt een landverrader. dat is zijn goed recht. En ik kan me voorstellen als je de baas bent van uiteindelijk de politieke baas van de geheime dienst, waar het spul van op straat ligt. Uh, ja. Alleen moet je dan natuurlijk ook uh, niet zo heel hard zeuren... als je in andere landen dit soort gevalletjes hebt. Overigens is het ook een reden waarom die natuurlijk niet in Rusland kan blijven. Want als je dit soort grappen in Rusland uithaalt, afnooden, ja, dan uh, dan uh, wordt er nog iets radicaler. Ja. Dat gaat iets radicaler met jong. Hoewel, je weet niet wat de Amerikanen gaan doen als ze hem te uh, pakken krijgen, dus ze nou, hem vastzitten, dat, net zoals die andere jongen die is. Ja, uh, die zit ook uh, bloot in de cel aan, aan de ketting. vast ja. maar als ze hem niet te pakken krijgen, dan bestaat ook nog de kans dat ze hem uh, gaan bestralen, naar nou, Russisch voorbeeld of zo. Hè? Bestralen. Nou, lijkt me, oh, lijkt oh, me, nee. dat lijkt me nog vrijwel uitgesloten. Allee, hey, gewoon, trouwens, okay. weet je dat Navi Pilay dat dat Vins is voor navelpluis? Ik heb geen vrouw. Nee, ik had eerlijk gezegd nog nooit van die naam gehoord. Nee, ik heb niet ja. eens van die vrouw gehoord. Was dat Lubbers nee. niet? Ja, toch? De, de, de, de, de, de, ja. Nee, maar de, de, als ze dan in Finland, en dan zitten ze zo op de bank... en dan kijken ze televisie, en dan zitten ze een beetje zo... Uh, met hun vingers zo in hun navel. Trekken La, ze ze dan trekken ze zo zo'n pluis eruit ja. en dan zegt ze... Nou, wippie, oh, Ik weet niet, komt hij of zij daar vandaan? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ja, vindt, misschien betekent nee. het wel iets. Ik zou bij God Je, je weet het echt de niet, de weet de niet nee, maar goed. Ik weet euh, hoe lang ik ook... Wat, wat, nee, nee. Wat, wat voorziet u dat er uiteindelijk gaat gebeuren met onze vriend Snowden? Nou, Even de maar, Russische ogen... volksaard kennende ze hem stiekem het land uitsmokkelen Nou, nee, ja, dat kan wel, maar dan moet er ook nog een land zijn waar ze hem uiteindelijk kunnen dumpen. Nou, ze kunnen toch naar, met hem naar Venezuela? Dat is toch prima? De nieuwe ja, Nechavis, nee, tuurlijk, die... Ja, natuurlijk. Als, als, als dat lukt, dan uh, zijn ze hem kwijt. En dat is ongetwijfeld wat ze willen: We hem uitleveren aan de Amerikanen, dat kunnen ze niet maken. Behalve als Snowden zelf zegt op een gegeven moment: nou ja. Het heeft lang genoeg geduurd, ik zie geen andere uitweg, stuur me maar terug naar Amerika. Maar anders zullen de Russen er alles, er alles aan doen om hem naar een, naar een ander land te krijgen. Wat denkt u trouwens, zouden de Russen zelfs soms ook zo'n zo prismsysteem hebben? Iets dergelijks, uh, nou, de KGB? Zo weet ik, of zo geavanceerd is, weet ik niet. Maar de Russen doen alle mogelijke moeite om uh, de Russische overheid te doen. Om de burgers... Uh, ...met tijd en weilen in ieder geval in de gaten te houden. Dus hebben ze het niet, zouden ze het zeker willen hebben. Ach joh, misschien uh, zeggen ze toch tegen die, tegen die gozer van... ...joh, je mag hier lekker blijven, want het schijnt dus dat hij toch ook asiel heeft aangevraagd in Rusland. Dat je mag hier heen. lekker blijven als je, als je zo'n dingetje even hierop zet. Dan zegt hij, nou, daar heb ik niet zo zin in. En dan zegt hij, nou, anders maken we je dood. Dan, zegt, nou, oké, dan doe ik het wel. Nou, dus zo, zo, zo snel gaat het dood. Het enige wat hij niet meer mag doen als hij in, in Rusland zit, is uh, nog geheimen over Amerika vertellen. Nee. Maar misschien uh, zeggen de Russen inderdaad van, uh, nou, kijk onszelf om ook zo'n systeem uh, op te zetten. U bent Rusland-deskundig, hè? Betekent dat dan ook dat u een gekke bent om vodka? Ja. Dat, uh, dat ja. hoor je vaak, eigenlijk hè? wel, Ja, ja. ja. ik dat vind het ook heerlijk. Ik heb niet de tijd van het jaar daarvoor, maar uh, ja, ik ben eigenlijk wel een groot liefhebber van wodka. Ja. ja, en het fijn is dat ze er niet Eindhoud. ruiken op kantoor ook, hè? Dat je gewoon zeg maar. Nee, wat zei je nou? nou dat ze het niet ruiken op kantoor. Dat je dat gewoon kan drinken oh, ja, tijdens nee, kantooruren. Nee, dat iemand wat ruikt. Dat heb je ik met de, ben de typisch andere. typisch zo uh, zo'n na, na vijf uur drinken. Oh, echt? Zo'n nipper. Niet zo'n uh, met z'n heel veel gebrul en uh, glazen over, over je schouder gooien. En nou, en... weet ik niet. Als, nee. het, als het een gezellig feestje is, wel. Oh. Maar uh, toch wel liever s'avonds dan s ochtends moet ik zeggen. Oh, ja, oh, nee. nee. oké, okay, U bent geen uh, kantoordrinker. Dus. Nou, oké. Okay. Nee, nee. Hartstikke goed. Uh, meneer nee. Gerrits, ik zou zeggen, nou eens trol ja, het was uh, uh, het was uh, Het was een waar genoegen en uh, een fijne nacht nog. Ja, dat is hetzelfde. slaap lekker. Tot ziens. Dag. Doei. Echte jammer. Kees de Kort is uh, macro-econom en commentator bij BNR Nieuwsradio. En zoekt met ons de weg uit de crisis, want uh, die weg zoeken wij wel. Er is één partij die die niet zoekt of niet kan <laughs> vinden. En welke partij is dat, Jan? De VVD dan. En uh, met welk kabinet, Jan? Uh, Rutte 2. En wat Jan. moet ermee gebeuren, Jan? Weg ermee, Jan. Precies, en we praten weer verder over de rol van de overheid. En Europa, en de banken, en de hele pleurzooi. Met onze gast, Kees de Kort. Maar we hebben, uh, uh, een, we hebben een luistervraag, vraag, vraag. Uh, oh Aad ja. Jan Boegenstein, uh, vroeger uh, VVD-Kamerlid. Ik denk dat hij nu blij is dat hij niet meer bij de club hoort. Maar goed, dat doet hij toe. Zegt... Stel nou eens die vraag van Joost van Kuppenveld. Eh, van Das Kapitaal. Oh, die. En dat gaan we dan doen. Nou, komt die kezetje er klaar voor? Zweet in de handen, natte nek. de Er komt wel een afwikkeling. Er komt wel een afwikkelingsmechanisme voor banken, Kees. Wat vind je daar nou van? Nou, dat is op zich goed, jongens, maar dat is pas als het helemaal mis is. Zou je even, en, even de, oude, ik stel de vraag van een ander kees uitleggen meer, wat, voor, ja. wat ik vraag? Nou, dit, als, als, als het eenmaal misgaat met een bank... het faillissement is heel dichtbij... dan moet er gekeken worden van... hoe gaan wij dit probleem tackelen? Wie, wie, wie gaat in welke volgorde wat betalen? Juist. Maar dat is pas als het, helemaal, als het bijna mis is. De discussie, mijn punt is dus... we moeten ervoor zorgen dat de banken... dat het niet mis kan gaan. Dat ze financieel zo sterk zijn... dat het voorlopig niet misgaat. Als het eenmaal zover is... Dan is, er, dan is er iets bedacht. Maar dan hoeft het eigenlijk niet meer. Kees... Bedankt voor het antwoord. Ik hoop dat uh, zowel... wel. Uh, dus het gekke uh, uh, voorgevoel ineens, hè, noemen we ja. het een soort van, van flits van helderziendheid... Oh, één momentje. Jan dat, heeft een flits. Dat, dat, dat Jef van Kuppenveld hier niet tevreden mee. is. Dus Joost, als je nog even... Uh, ik heb namelijk aangehoord gehoord wat Kees nu zei. Als je dan even kunt zeggen wat je daarvan vindt... Ja, gelijk gewoon een soort Mona weet raad. Nou goed. weet je, heb je een keer een betrokken luisteraar, moet je ook waarderen. Ja, je hebt gelijk ook. Uh, Kees, voordat we uh, de vervolgvraag van uh, van Kuppenveld krijgen, even de volgende... Moeten we niet gewoon lekker uit het Europa stappen? Is dat niet, is dat niet een oplossing? Want je zei net dat die banken dit, die banken dat. Maar Europa is toch ook een, ook een, een vuile bloedzuiger? Kees? Nee, dat verband is er helemaal niet, jongens. Oh. Nee, want in Europa hebben alle landen eigenlijk dezelfde problemen. En wij hebben de, de, de banken in Italië, de banken in Frankrijk, de banken in Spanje. Het is overal hetzelfde verhaal. En overal zitten de banken aan, de, aan de intensive care... Op alle, alle mogelijke plaatsen noemen de verschillende regeringen. Niet alleen de banken zitten in dezelfde situatie als Nederland... maar ook de regeringen zitten in dezelfde situatie... in de zin dat ze alles vooruit schuiven en hopen dat het binnenkort goed komt. Het Europa-verhaal is, is daar maar een heel zeilingsverhaal. in. Nou, de laat... belangrijkste, fase, ja. belangrijkste vraag in al die landen is... financieel gezonde banken en een overheid die bereid is... maatregelen te nemen om die economie weer op gang te houden. Het is leuk dat je het over de overheid begint, Kees. Welke maatregelen die Rutte 2... Twee... Tot nu, toe. Nee! tot nu toe heeft genomen. Zou jij kenschetsen als nuttig of succesvol? Nul. Mooi! Oh, dat zijn er niet zoveel. Nee. En het sociale akkoord dan. En de 6 miljard bezuiniging. En het geweldige huizenmarktbeleid. Het huizenmarkt, nou, dat huizenmarkt laten, we over, laten we over mijn persoonlijke stokpaartje beginnen. Het huizenmarkt, ja. huisakkoord, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Hoe gaan we het huizenmarkt redden? Nou. Let op jongens. Ja. We gaan de huren, de huren van alle huizen zo ver verhogen dat het voor een heleboel huurders interessant wordt om een huis te gaan kopen. Oh, is dat de bedoeling? Dat ik is, dacht ja. dat het gewoon de bedoeling was om een heleboel meer poen. Nee, de, nee dat, dat, dat is een zeilingsmaat. Het verhaal is, een baasverhaal: is, huur omhoog, zoveel hoger... dat mensen gaan zeggen, ja, of ik nou huur of koop, dat maakt niks meer uit. Nee. De grote punt is natuurlijk hier, als de huren zoveel omhoog gaan... hebben al die huurders minder te besteden, dus gaat de economie verder in een recessie. Dus wat je, hiermee pro, wat, je hiermee, wat je hiermee bewerkstelt, is een diepe recessie in Nederland als dat doorgaat. En nog los daarvan, Het woonakkoord gaat altijd weer uit van de verkopers. Ik zou zeggen, zijn er geen kopers. Verkopers hebben belang bij hoge prijs, dat snap ik. Maar de kopers hebben belang bij lage okay, de prijzen. De prijzen zijn gewoon lage prijzen kopen toch vanzelf? Maar wacht even, er is niks aan een handje. Wacht even, nee. NVM die zei dat we er ook weer uit de huizencrisis waren. de NVM is zeg maar de Hollande van de Nederlandse huis. Er is geen probleem met de huizen. Ik weet niet wat er in het in Amsterdam zit, maar dat is natuurlijk een... Het is echt zo'n ongelooflijk onzin verhaal. Ze zijn vier factoren. De arbeidsmarkt, in vrijdag met een paar jaar geleden. De arbeidsmarkt staat er veel slechter voor. De banken. Zaneveld zegt ervoor, ja. een heleboel creatieve producten mogen niet meer. De overheid is voorkomen onbetrouwbaar in, in hypothekenland. En het vertrouwen is weg. Dus vier dikke minnen in vergelijking met een paar jaar geleden. Die huizenprijzen kunnen we één kant op en omlaag. omlaag. En dat is de goed, zeg jij, want we ja, moet is weer voor, het beginnen. Is, het is goed voor de kopers. Het is alleen vervelend. Dat zeg, je, zeg het dan maar hardop. op. Laten we het hier maar het op zeggen. Ja. Het is kut voor de mensen die een huisje moeten verkopen. Het is pagina voor de mensen die een huisje moeten verkopen. Want anders het niet anders kunnen we van een baantje kwijtraken. Want die gaan gewoon het schip in. Ja. Voor enige tienduizenden. Of zoiets, tonnen. Ja. en Maar het is fijner voor de starters in de woningmarkt. Maar, maar, ook, die daar, kunnen maar ook daarvoor geld weer. Ook het, weet je, je hebt op enig moment een of besluit genomen. En daar heb je nu spijt van. Ja, ja dat kan. Ja. Maar waarom moet dat allemaal weer... Gered worden en gecompenseerd worden met geld van andere mensen. mensen je doet wel eens iets waar je laat spijt. Zeg je hebt. eigenlijk door die hele huurverhoging: A, ah, je pakt mensen geld wat ze niet meer consumptief kunnen besteden. B, je houdt de hoge, hoge prijzen. Cultuur ja. in stand. Dat is toch wat je zegt? Nou, ja, je, die, die, oude prij die prijs ging de prijs gewoon omlaag. Maar je krijgt, je krijgt en lage prijs en een recessie. Want je kunt wel zeggen: we gaan de huur met 5 à 10% of 15% vloog in een paar tijd. Maar dat, dat is koopkracht. De lonen stijgen ook al niet, of heel weinig. Dus het is gewoon kookkrachtverlies. Dan gaan we gewoon rechtstreeks ah, een recessie is, in. Dat is alleen maar van die mensen met schoftig veel geld, Kees. Nee, nee, dat jammer, is, dat jammer, is dat jammer, die jammer nee. Maar pleit je niet gewoon voor meer Darwinisme? Is het niet gewoon de survival of de fittest... en als het misgaat, dan flikker je voor de jena's en degene die gewoon hun best doen en goed doen... en, en, en problemen kunnen dragen, die lopen weer verder. Voor de wolven. Nou, ja, eh, kijk, we leven natuurlijk ook in een land. Dus het oh, moet een ja, soort van zijn. Nee, yes, maar... Yes. Moet, moet er, nou, hè, ja, Persoonlijk ben ik wel voor een vangnet, alleen de vraag is: bestaat dat vang, Hoe groot, hoe luxe is dat vangnet? Ja. Dat, dat is eigenlijk de hele discussie. Zijn we nee, een luxe of zijn we. Dat, dat, we, dat we accepteren, dat we, gewoon, dat we mensen helpen die op hun knieën zitten, dat is één ding. Maar hoe, hoe luxe moet als waarde, moet het kussen zijn? Dat is eigenlijk de grote discussie. En als je gewoon de Samson van deze wereld hoort, dan moet het kussen heel luxe zijn. En andere mensen die zeggen, nou, maar iets minder kan ook wel. Want we zijn nu nog steeds, hoe je het ook draait, het keer, het gaat helemaal niet rijk. Als we met z'n allen gewoon wat meer in moeten leveren tien jaar geleden waren we ook gelukkig met z'n allen. Ja, sorry. Mag ik even? even, even nee. ja, ja, ik wil. Nou, Doe nee. maar dan nee, Maar dan. we dan ja. weten nu we wat er niet moet ja. met de huizenmarkt, maar wat moet er dan wel? Huren moeten niet zo omhoog, want dat kost koopkracht. En het schiet er geen reet op. Wat dan wel? Nou, het, waar, waar, waar langzaamaan sprake van is, hè, het, het, het, bijvoorbeeld meer eigen geld. Gewoon die prijzen moeten op laag. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter het is. Want die, die woningmarkt, moet je ook voorstellen, jongens. Er zijn heel, 45 van Nederland huurt. Die hebben nergens last van er zijn een heleboel mensen die hebben een huis dat vrij is. Hè, oudere mensen die hebben geen hypotheek meer. Dus er is een vrij kleine groep mensen. Met een financieel probleem. Dat accepteren we gewoon. Die, die leggen gewoon een hypotheek op de hele woningmarkt. Die zorgen ervoor dat allemaal rare besluiten worden genomen. Die iedereen onder druk zetten. Waarom accepteren we nou gewoon niet. Dat die 10, 15 procent van alle mensen met, met een huis. Dat die gewoon pech hebben gehad. En dan kun je ook nog zeggen in de vorm van. vangnet. net. Nou ja, je maakt een bepaalde regeling. Dat ze misschien fiscaal kunnen aftrekken. Maar die prijzen moeten omlaag. De, de economie. Als mensen, elk, elk verkocht huis brengt een nieuwe transacties met z'n mee. Als dus de prijzen laag gaan, mensen kunnen kopen. Dan krijg je de makelaars meer werk, krijg je de notaris meer werk. Krijg je de bouwvakkers meer werk, krijg je de woningers meer werk. Maar niet met deze prijzen. Want het vertrouwen in de toekomst is weg. Dus hoge prijzen, dat gaat gewoon niet meer. Maar is het niet een beetje het probleem dat zeg maar, juist uh, die groep, die 15, 20 procent... dat het hoog middenklasse is en uh, nou, als je dat dus uit gaat hollen... dat je nog een groter probleem hebt voor de economie? Dat je die op hun smoel laat gaan? Nou, het is, meer, het is niet, niet zozeer klas als wel leeftijd. Kijk, de mensen boven de 55, dat, dat is het probleem met die crisis ook al. Die is voor iedereen verschillend. Nee, die is voor groepen verschillend. Als je boven de 55 bent, dan lag je joh. Ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel problemen. Je arbeidsmarktpolitie is beschermd voor een groot gedeelte. Je, je huurt of je hebt een huis, een huis wat vrij is. Jij ja, hebt voor 10.000 gulden gekocht. Onder de, 25, nou, onder de 25. Had je niks. Dan heb je niks, kun je ook niks verliezen. Maar die, dat we zeggen 30, 45. Dat is de groep die natuurlijk. Op de achteraf gezien, altijd makkelijk, op de verkeerde momenten huis heeft gekocht, die als waar ook geraakt worden door de arbeidsmarkt. En die zit daar, ja ik. Dat, dat is groep waar het probleem zit. Dus ik snap wat voor perspectief praten we nou even over? Want, want je zei net iets, iets wat me wel interessant is. De, de, de, de, hoe, hoe goed moet je het hebben? Wat is nou eigenlijk nog uh, redden? Maar wat geldt dat voor die middenklasse niet ook een beetje? Van ja, nou ja, het is een heel vervelend. Heel je wat, je wat kan het heb? Heb? Mag ik dan bij Mag heb? Mag ik heel eventjes, als eh, Darwin toch eventjes erbij slepen? Ik vond jij ja, ja, Darwin, de, de wol van mij betreft Kijk, die erbij sleept. ik ben zo'n type, hè, die dan vroeger in zo'n grot zat. Hè, die zat <lacht> naar na, na dat kleine vuurtje te kijken. Naar na, na dat lelijke wijf in, de, in, in, in dat <lacht> naar na, na in in, in na, <lacht> well, knuppel om mijn nek. Oh, en dat ik denk, wat de fuck zit ik hier nou te doen? Ik ga op pad. Ik ga er iets van maken. Ik neem risico's. Ik kan opgevreten worden door, door een sabeltandtijger. Maar ik ga er wat doen. En uiteindelijk had ik zo'n wo, zo boomhut gebouwd, hè, dat ze niet bij me konden komen. Zat ik lekker met een sootje maiskolf en een lekker wijf. En wat Dat deed ik omdat ik risico nam. Ja. Waarom moeten mensen die risico nemen door het huis te kopen? In gaan leveren. En die bange poepers die nog steeds in hun huurgrotje zitten... moet dat maar beschermd worden. Hoe zit dat nou, Kees? De, de, de, de, de, de, zonder mannen zoals ik eh, zaten we nog steeds in zo'n grot. En, en, en die grotzitters die worden beloond omdat ze al, de, hun hele leven schijterig in hun ja, wonen, die die, wonetje die, zitten. Nou, ik die, die kan, kan er wel om uit. Iets... Nee, ja. Je die hebt worden groot niet, risico niet, genomen als je kan Jan, die, die worden niet beloond. Hè. Die, de huren gaan omhoog. Dus ja, het met het, een paar procent. Maar waar het om gaat. Ik, ik, ik verlies ton op mijn huis. Ja, je hebt pech. Maar waar het om gaat, wat, je, wat jij zegt. Zijn, hè, niet iedereen neemt even van risico. Maar wat, wat je nu moet proberen, het, je moet proberen omstandigheden creëren, dat meer mensen meer risico willen nemen. Bijvoorbeeld de zaak willen beginnen. Maar dat heeft weer te maken met die hervorming op de arbeidsmarkt. Als je als je iemand makkelijker kunt ontslaan, ga je hem ook makkelijker aannemen. Dat heeft te maken met allerlei regels. Hè. Voordat je een zaak moet beginnen, heb je arbeoregels, milieuregels, God weet wat Nou, dat kan ook wel iets minder. Als je, kun je aan geld komen. Dus dat zijn dingen waarmee, in ieder geval ondernemende mensen, zeggen: nou, als dat een beetje geregeld is, als dat makkelijker kan, dan ga ik wat beginnen. En dan komt die, die welvaartsgroei weer op, stand, op, op gang. Maar dat proces, ja, dat is helemaal tot stilstand gekomen. Er zijn gewoon heel weinig perspectief op dit moment, omdat die banken. Die, die, die zit op hun knieën. En de overheid doet ook niks. Dus als nou, we over, over, over, over, over, over Nederland, die maakt dat heel weinig mensen iets willen beginnen. Je hoort ook telkens Kees, dat de overheid krapper moet. Minder overheid, maar ook minder mensen in de overheid. Duurder gesneden. terugtrekken. Duur, wat is er eigenlijk tot nu toe gebeurd aan dat snijden van Geen eigen hol. Vlees? Oh, sorry, jij geeft de antwoorden, Kees. Ja, nee, bij nee, spijt me. Liep me. even door mijn emoties over, man. Ja, neemt nee, ze Geen hol! En spijt spijt weet je toch wie dat komt? Die ja, niks doet? Ruggen Ru Ru Ru <laughs> twee. Hé, hey, ruggengraadloos uh, twee. Nou, of er helemaal niks gebeurd is, dat weet ik niet. Nou, helemaal nee, niet al te veel. Maar ook daarvoor geldt weer. Dat is, dat is als het ware het aanpakken van de gevestigde belangen. Want iedere, iedere, iedere groep of iedere activiteit heeft zijn belangenwaardigers. Dan ja, moeten en, ook de of Cocktails ook daardoor door de ruiten Kees. Want jij hebt die beeldspraak onlangs ergens gebruikt. Uh, in verband met de banken. Maar uh, nou, moeten we, moeten we even... gaan opstaan tegen, tegen de inertie van de politiek... en tegen de laffe banken? Ja, maar, ja, maar dat zijn we ook zelf. Kijk, dat is het hele punt. Als, als wij een baan hebben, bijvoorbeeld noemen we het maar wel, in, in, de, in de toeslagenwereld... is dus een big business geworden, toeslagen allemaal... Werken, daar werken duizenden de mensen... toeslagen. Nee, ja. nee, als je nou zegt, we, we de toeslagen... dan hebben de de mensen geen werk meer. Dus die gaan natuurlijk hun belangen verdedigen. En je ziet gewoon, dat het is heel makkelijk om te zeggen tegen de Jannen van jongens, jullie moeten inleveren, want die kennen we niet... als dat je tegen als ware je vrienden moet gaan zeggen... jongens, jullie hebben binnenkort geen baan meer. Dus het is ook een beetje een menselijke factor. Maar nogmaals, wat ik net al zei... je hebt de verantwoordelijkheid gezocht. Je hebt hem nu. Het, het is een egen stap dat je daar niks meer doet. Ook al is het niet leuk. Verantwoordelijkheid is ook slecht ook vervelende dingen moeten doen. Een van de dingen die je zegt is uh, de, die afwaardering uh, van schulden. Ja. Nou ja en dat betekent... Is dat wel mogelijk? Waarom niet? Ja. Uh, als ik nou eens eventjes de, mijn bank opbel en zeg... joh, ik heb besloten hoe ik uit die crisis ga komen... Niet bezeiken over de hypotheek van me. We lullen er niet meer over. Zand erover. Jij hoeft die brieven niet meer aan te sturen. Ik stuur geen geld meer. <laughs> Mooi, zijn we. Familie Rooster is uit de crisis. hele tering zo afgewaardeerd. Ja, te ja. Nou ja, dat kan toch dat niet, Kees? Dat kan wel, Jan. Alleen, er, is niks, er is nooit iets als een gratis lunch. Ja, maar, nee, maar dat wou ik net zeggen. Kijk, schulden afboeken betekent verliezen nemen. Ja, maar wie dan? Wij? Nee, dat, en, nou, en dat is nou de hele discussie. Iemand nou. moet het doen. In essentie. Wie? Waar, waar de, de crisis bestaat ook voor een groot deel uit hoe gaan we met het woord verliezen, punt één. en hoe gaan we die verdelen? Want dat de verliezen geleden gaan worden, via de banken, dat is, heel, heel, dat is volkomen duidelijk, maar hoe gaan we die verdelen? Ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, noem het allemaal op. Nou, jonge vrouwen zou ik dat doen. <laughs> maar het punt is, nu, waar, waar het nu om gaat, wat, wat, wat, de politici, wat de politici als het ware, ja, die, die leggen totaal niet uit wat de hand is. Dus het woord verlies nemen is al helemaal niet gevallen, dat is al moeilijk. Hou dit vast. En laat, laat staan, hoe gaan we dat verdelen? Nee, maar hou dit vast. Dat we, de, de, we, ja. we schuiven het in die schoenen van dat getijsem in Den Haag. En daar gaan we straks nog even een blokje over hebben. Over dat ze ons ook niet eens vertellen wat er aan de hand nou. is. Wij weten gewoon helemaal niet wat er aan de hand is. Het enige nou, wat we weten is dat, het, niet, dat, dat precies, het stinkt. Dat het, het stinkt. ruikt. We hebben schulden. Uh, nou, nou, en niemand nou, wil ze betalen. de lijken in een veenbed. Oh. Nou, in ieder geval, we gaan, uh, want dat moet ook gebeuren, even naar het 1 uur journaal. Ja. Zodat wij eventjes uh, bij kunnen komen. Straks gaan we verder met Kees Kort bij Echte jan Het is nu 1 uur uh, het journaal. En uh, nou ja, uh, ja. daar zo. moet je ook naar luisteren. dag